Een bewolkt met geregeld buien, hier en daar met onweer en hagel. Temperatuur langzaam af. Dit was het NOE. Dit is Kees Kwaks van de ANBB. In de Randstad nog langer vielen ze op de A4 dan Haag Amsterdam, bij Hoofddorp 4 kilometer. A6 leden Muiden, na een ongeluk bij Knopen naar de berg 3 kilometer, de rechte rijstok is dicht. A7 Hoorn-Saandam, verknopen Saandam 6. Langzaam rijden op de A9 Alkmaar amstelveen tussen Beverwijk-Oost en Badhoeverdorp over 14 kilometer. Op de ring A10 tussen de afriterijen en Osdorp 4, de A12 Arnhem-Utrecht-Den Haag tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 6 en tussen Nooddorp en Den Haag Centrum nog 6 kilometer, A20 Hoek van Holland-Gouda met knooppunt de Brechtseplein 4, A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Hilversum 4 kilometer, op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort over 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zijn nieuwe album uitgebracht, Roel van Velsen, The Rush of Life heet dat album. Maar hiermee brak hij echt officieel door. Baby, get higher. Zondag in Camerland, uur drie, zeven over 4. En hier zijn de evenementen van Zandvoort en omgeving. En we beginnen met nieuws, ja je kunt er niet onderuit. Morgen wordt de proloog gereden van de Olympia's Tour. Het is de 60ste editie en de proloog wordt hier in Zandvoort gereden. 3,6 kilometer en er zijn allemaal activiteiten morgen, de 14e. Uh... Natuurlijk start de proloog. Die start om, uh, om 4 uur gaat door tot uh, rond 7 uur. Um, er zijn ook een aantal dingetjes te doen. Onder andere spinning in de Haltestraat. Lekker gaan spinnen, kan je lekker meedoen. Aansluiten dus van 4 tot 7. Ook crossen in de Zwaluwstraat, 15 uur tot 19 uur, dus 3 tot 7. En de dikke bandenrace voor kinderen van 8 tot 12 jaar in de Koningsstraat. En dat start om kwart voor 7. Dinsdag, officieel de eerste etappe. Van de Olympiastour. Dan is vanuit Zandvoort gaande renners richting Bloemendaal. Seder het enige jaar organiseert elke bijko tango-salons uh, bij Maya en Zee in Zandvoort. Van 5 tot 10. En wie weet later, dat DJ Wim ook in 2012 sfeervolle, warme, passionele, zwingende tango's laten klinken. Dus uh, tango uh, salon aan zee Wil je tango dansen Wil je nog meer informatie Kijk dan op lkbecobeo.nl Voor de docenten, de kosten en de nieuwe informatie Het is uh, 10 euro per persoon Inclusief drankje Op uh, 19 mei Oké okay. Dat is dus bij een mei aan zee En de naamgeving van het Hotse Knots Begonia toernooi, is een eerbetoon aan Bert Jacobs, die veel te vroeg overleden Zandvoortse voetbaltrainer die gedurende zijn illustere carrière Zandvoort op zijn positieve manier heeft gepromoot nou, Bert Jacobs is ook degene die onze taal verrijkt met een onvergetelijk woord, Hotse knotse Begonia voetbal nou, dat is een uh, voetbaltoernooi en dat gaat uh, plaatsvinden bij uh, SV Zandvoort op uh, 18 tot en met 20 mei, meer informatie is te vinden op www.hots.com. Knotsbegonia.nl Winkeliers en de Raaks zich aan een grote podium optredens, demonstraties en activiteiten In de winkels Om 1 uur is de officiële opening bij Fink Uw Fijnbakker Die wordt de taart van maar liefst 15 meter lang aangesneden Het is eh uh... Nou ja, misschien voor de duidelijkheid het is, Dit is in Haarlem, hè? Ja, dit is in Haarlem, ja Het is eh uh... Wat wanneer is het Wat hmm? is het? Nou, raakjes, een nieuw uh, winkelcentrum nee, in Haarlem De datum uh, De datum, ja Dat ja, is een goeie, hè? Uh, goeie Ik ga eens even kijken Zaterdag 19 mei, volgende oh, week zaterdag, volgende dus. zaterdag Dus in de reacties zijn allemaal evenementen te doen Allemaal muziek En uh, je bent van harte welkom om oh, een dagje lekker naar Haarlem te gaan Leuk, En uh, komt te langs in Haarlem ja. Maar dan, volgende week zondag Het is officieel de eerste jaarmarkt van dit jaar de derde Jaarmarkt, uh, uh, een van de drie Jaarmarkten, wordt er dus in Zandvoort gehouden, in het centrum. Zoveel, uh, ja, het is echt, echt heel erg groot, wordt het elk jaar aangepakt. Veel muziek, veel kraampjes met uh, allemaal, uh, allemaal, weet ik, van, echt van alles wat. De jaarmarkt, wel bekend in Zandvoort. Maar, ZFM Zandvoort, Aldo en ik zijn er volgende week live bij. Wij zijn op locatie op de Jaarmarkt. Wij hebben een eigen kraampje. In eigen kraam staan we en we hebben een uh, locatie set. en we gaan daar programma maken. En kom gerust even langs. Vraag je favoriete platen aan of wie uh, weet wil je wel iets, iets vragen, geen probleem. Het goed te doen. Niemand. Volgende week dus van 12 tot 5 staat CFM Zandvoort live op, um, op de Jaarmarkt. Meer informatie is te vinden op www.sandvoortpromotie.nl. Ja, de fijne remix, zeg. Milo. Miami Sound Machine. Door de Dr. Pressure. En het is tijd om even wat de Sandforts nieuws door te nemen. Nou, een aantal berichten die staan in de Zandvoortse korant. En um, de Zandvoortse Karin Hofstra... Ik vind dat er meer bekendheid moet komen over de ziekte multi, Multiply Scryloze. Ik hoop dat zo goed uitspraak, Multiply Scryloze. Makkelijk om te zeggen is natuurlijk MS, het is een chronische of terugkerende aandoening van het centrale zenuwstelsel. Dus de ziekte openbaart zich uh, niet alleen bij volwassenen tussen de 20e en 40e levensjaar, maar ook bij kinderen en ouderen. Nou, er is nog veel onduidelijk over MS en de behandeling is meestal gericht op het bestrijden van de symptomen. Genezing is uh, ja, op dit moment nog niet uh, mogelijk. En sinds kort heeft uh, Karin ook MS en wil zeggen een actie organiseren met als doel geld inzamelen voor nog meer onderzoek. Daarom is ze op zoek naar iemand die een website wil maken. Lotgenoot in Zandvoort uh, als ondersteuning en hulp van bekende Nederlanders die haar wegwijs kunnen maken in de mediawereld. Nou, kortom, uh, kun jij Karin helpen? Dus bereiken per mail khostra 1.gmail.com. Dus khostra 1.gmail.com of um, via de telefoon 064 uh, Dus 0644720050. En op uh, 9 mei, dus het is dus al geweest, um, was uh, Hart van Nederland. Te, uh, te gast bij uh, Karin voor daar meer informatie bij um, haar op te vragen. Dus uh, help Karin om de ziekte MS te bestrijden. En in verband met... Uh, oh nee, dat is een oud berichtje. Uh, nee, na de herdenkingsdienst. <laughs> in de kerk op 4 mei werd de stille toch opgesteld. Er stonden twee jongens te kijken die ze vroegen af wat het allemaal betekende. De verbazing werd nog groter toen ik uitlegde dat al deze mensen naar Zandvoort Noord zouden lopen. Om daarbij het gedenkmoment iedereen te eren. Nou, het was echt een heel raar, een nieuw fenomeen voor de jongens. Gaan ze dat hele... Eindlopen! Al werd er gezegd. De ene was elf jaar en zei: Eigenlijk moeten we om 8 uur thuis zijn. Maar ik ga bellen. Bij het gedenkmoment zagen ze. Zag ik opeens op de eerste rij van de klapstoelen zitten. Ik ging naar ze toe en klopte en op zijn schouders. Geweldig dat jullie toch maar zijn gekomen. Waarop de elf jaar gemeld. we mochten meelopen. Misschien doe ik volgend jaar weer mee. Altijd wel leuk om, uh, om dat te zien. En zo trots als een pauw. Dat is de Zandvoortse ondernemer Laura Bluis. Want tussen alle grote landelijke advertentiecampagnes in de vele ABRI die Sam vertelt. Hangt deze en volgende week ook een campagne van haar bedrijf. De salon. Ze heeft dan nu het deal kunnen sluiten met CBS Outdoor, de exploitant van de uh, Abris. Wie meer informatie uh, wilt en uh, over onder andere aanbieding, surf naar de salonstandvoor.nl. Nou, alle berichten zijn uh, terug te lezen op uh, de website van de Zandvoortse krant. Dan kan je digitaal de Zandvoortse krant lezen, modern is dat, maar je kan natuurlijk ook in de papieren versie zien. Dat is te zien bij de item met oog en oor de badplaats door. We hebben één tussenstand in de playoffs voor de Europa League. Vitesse tegen NEC, de vorige wedstrijd was 2-3. Vitesse doet goede zaken, staat nu met een 2-0 voorsprong voor. Zondag in Kemeland op CFM. En hier is Ben Saunders, de 21 op of loneliness. If you've ever been haunted by love that won't go Some days I don't want you to see me like this But I'm nervous, I want you to know This is the 21st Zo meteen gaat het weer gebeuren hoor. Vanaf vijf uh, uur. Aldo gaat weer uh, zijn tweede show maken hier op CFM Stanford. Vorige week was het uh, oh, oh. de eerste keer. Oh. Heb je nog luisteraars overgehouden of niet? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet we het zouden er zouden... nee, ja, ja. ook maar iets van twee hebben. Jij en ik. Maar uh, voor de rest... Uh... Nee, Pascal Boven. Oh ja, Pascal Boven. Die luistert ook natuurlijk. Uh, misschien, uh, ja, wie nog meer zou luisteren? Misschien een, een, misschien een winkel die open is en die heeft toevallig het radio op, opgezet. Dat zal wel wat doen. volgende week. 10, 10 uh, minuten luisteren trouwens. en... Uh, nee. de hè? De volgende week hebben we daar zoveel luisteraars. En, uh, nee. Volgende week, ja. Hoop dat we niet te zijn. Volgende week ja, zometeen, Zo meteen dus uh, Aldo, vanaf vijf uur gaat hij een uurtje verder met uh, zijn eigen programma. Zometeen muziek van Don Varden, I'm Alive. Vorig jaar een grote hit geweest. En wat uh, was het fijn om... Die te horen. Zo meteen nog een keertje. En hier is Anne Vogue. uit 1996. Don't let go. De huidige hitlijsten staan vol met verschrikkelijke Europop en shit R&B. Maar zo noemde Keen Frontman Top Chaplin uh, de huidige hitlijsten. Hoewel ze het uh, zelf wel goed doen in de hitlijsten zijn de mannen van Keen alles behalve te spreken. Tom vindt dat er wel heel veel goede muziek is, maar die dringt niet door tot de top 40. Je hoorde Everybody's Changing Keen op ZFM. Zometeen uh, nieuws over een snoeppolitie. Wat het is, je hoorde, zometeen naar Don Varden... Peace. ...daar een hietje geweest. Don Varden, I'm Alive. En uh, het brengt een beetje vrolijkheid door de radio. Hé hey Aldo, net een, een, een bericht uh, krijgen we binnen. Ja, ik zie een bericht langzamerhand van AB Radio. Ja? het gaat stoppen de collega's een... Oh, oké. Okay. Verder nog uh, berichten erover, want... We ja, uh, kunnen even kijken. We kunnen even kijken, want AB Radio is natuurlijk een, een collega-station uh, ja, hier in de regio. En uh, ja nu blijkt het dus, zoals jij mij vertelt, je hebt net iets gevonden via internet... Ik kom er op voorbij op Facebook. Oké, okay. nou dat zoeken we even uit en dan um, houden we op de hoogte. Maar gelukkig zijn wij er nog, hè? Zie je van hem zand Het is leuk dat ze ons allemaal Hé, <laughs> hey, um, dronten? Ja, je gelooft het niet, soms uh, verschijnen ze weer wat. Dronten krijgt namelijk een snoeppolitie. Scholieren die hun snoeppapiertjes laten slingeren kunnen rekenen op een boete van 120 euro. Agenten gaan dan streng handhaven op de snoeproute van de jongeren. Die lopen van het dorpcentrum naar hun scholen. Buurtbewoners zouden over de rommel hebben geklaagd. Ja, ik vind dat toch, ik vind dat toch uh, uh, uh, apart. Ik snap het wel hoor, maar om nou echt een speciale snoeppolitie op te roepen. Zeker weer de, de, overige, uh, de overige politieagenten die nauwelijks werk krijgen moeten dat doen. En um, ja... Dit is echt nieuws wat me hart breekt. Want duizenden Friese wedstrijdduiven zijn afgelopen weekend verdwenen tijdens een vlug vanuit België. De oorzaak is, uh, is de duivenmerkers een raadsel. Van de 20.000 geloste duiven zijn er nog altijd 4.000 tot 5.000 vermist. De lossingscoördinator breekt zich over het hoofd over de vragen waar het mis ging. Ja, ik heb even gezocht naar het telefoonnummer van die uh, wedstrijdduivenclub, uh, ik weet niet hoe je dat noemt, maar ik kon hem niet vinden. Dus dat was uh, wel jammer, anders konden we even bellen en uh, misschien hadden we ze nu al meer, dus dat nummer, uh, ja helaas, uh, zit er niet in. En zo vlak voor moederdag zijn het weer gouden tijden voor de bloem en plantenleveranciers. Nou, topper dit jaar is de bloementaart. Dat is een combinatie van allerlei soorten rozen. Maar die zijn bijna niet aan te slepen. Door het uh, slechte weer dit voorjaar zijn de rozen wel wat duurder. Zo zegt een rozenkweker. Sommige bloemenzaken zijn zondag ook nog open. Dat is nodig omdat er altijd weer mannen zijn die zich richten. Die zich op het allerlaatste moment pas bedenken dat het moederdag is. Hey, ik heb een, een. Ik had even een nieuw onderzoekje. Ik weet niet, ik ga, ik weet niet of dat gaat werken. Maar um, ik zie regelmatig op Twitter ja? zie ik. Um, tweet, tweet, tweets langskomen met mensen die hun 06 nummer um, daarin zetten. Nee. Gewoon in een tweets, hè? Zo raar Ja, de, die, ik denk dat hun niet bij nadenken van, uh, van dat andere mensen dat ook kunnen lezen ofzo. Misschien is het wat om uh, dat op te gaan zoeken. En dan gewoon even bellen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ik, het is echt een beetje moeilijk te zoeken. Maar ik zie echt regelmatig ik zie mensen die um, uh, die zetten gewoon hun 06 nummer um, op, uh, ja, op, de, op, uh, op internet, op, op hun Twitter. En terwijl iedereen dat kan, gewoon kan lezen. Dus misschien uh, kunnen we even wat testen en dan gaan we bellen. Ik had trouwens even gekeken. Op Facebook zat een filmpje. Ja. En er staat in uh, tijden veranderen en uh, na 20 jaar gaan ze ermee stoppen. Oké, okay, maar, maar verder geen, geen reden, verder of nog geen, uh, uh, geen dingen uh, bekend. Okay. Ah, ja, Oké, okay, jammer dat uh, zo'n station uh, dat zo'n station meelde, toch? Ja. Maar, uh, volgens mij deze is het waardig. We oh ja, zijn daarom daar uh, de blauwe niet meer is. Tjerk. ja, Cherrick, we hebben lang niks meer van Cherrick gehoord. Check heeft voor ons aan het verslag van uh, Bloemendal. Leef je nog? Check heeft voor ons verslag voor uh, voor Bloemendaal. Uh, De wedstrijden zijn in playoffs bezig. Maar hij neemt zijn telefoon niet meer op. Mai. Misschien is hij boos op ons dat wij een of andere een, een of andere reden. Ja, ik weet uh, niet of Albert-Jan erop uh, met, met de tegenstrijd hebben gedaan hebben we dat, maar... <laughs> <laughs> Misschien hebben we. Ja, ik weet het ook niet. Misschien zijn we. Uh, niet aardig te geweest. Wat me eigenlijk niet kan voorstellen. Hij is ook een aardig jongens. Dus... Maar, uh, ja, dus, uh, Tjerk, als je, misschien luister je wel, ik denk het niet, maar stel, uh, neem het ons contact op, want wij willen hier graag weer uit in de uitzending. We missen je, Tjerk. We hebben één toestand in de play-offs voor de Europa League. FC Twente tegen Erkens Zwaalwijk Waalwijk. De uh, eindstand van uh, vorige week was 1-1. Uh, op dit moment... Um, is de wedstrijd een kwartier bezig. En de tussenstand is daar nog steeds 0-0. Ik zeg level 42 hoorde yeah. je. En forever now. En nog steeds zijn er mensen die um, ja, misschien een beetje, beetje stom bezig zijn. Die zetten namelijk hun mobiele nummer op, uh, op Twitter. En Twitter kan natuurlijk iedereen lezen, waaronder deze. Nou, ik zal de naam, ik ga de naam even niet noemen. Qua privacy is dat wel, wel slim. Maar. Um... Terwijl Twitter openbaar is, zet zij gewoon de 06 zit zij op, uh, op, uh, op Twitter neer. En dat ping van Blackberry ook nog eens. En wij gaan, wij gaan haar even bellen, want het gaat om haar. En we gaan haar even confronteren met, uh, ja, met deze zaken. Diep 06 nu eventjes in. En uh, ze, heeft, uh, ja, ze zet wel meer dingen op Twitter, dus we kunnen haar goed, eventjes, uh, goed even pakken. Nou, daar gaan we. Ja, goedemiddag, u spreekt met um, Twittercontrole Zandvoort Hallo <SSSSS>, um, Ja, mag ik u eerst even feliciteren met uw team voor aardrijkskunde? Bedankt <SSS>, Ja, want uh, je hebt ook nog in het bos gefitnessd, hè? Ja <SS>, uh, uh, Hoe was dat? Echt fantastisch Ja, <SSS>, yeah. en was je nog vergeten omdat je naar de oortel was gegaan? <gillen getting started> ja En heb je nog wat gekocht bij Mediamarkt? Nee. Dat niet? Oh. En je hey, examenstunt? Wat heb je gedaan met je examenstunt? Eh, uh, lap geworden. En eh, uh, ja, toch weer lekker 35 euro erbij van het oppassen. Ja. Hé, hey, dit kan allemaal gebeuren als je 06 op Twitter zet. Ja. Ja, dat is niet zo slim, hè, of wel? Nee. Of, ben, of zijn, wij, zijn wij de eerste die jou bellen? De eerste? Ja, de eerste die jou bellen. Onbekende. Of ken je ons? Wie denk, je die, wie denk je die wij zijn? Ja, Twitter. Ja, via Twitter. Maar ik zit bij jou aan de klas. Oké. Okay. Wie denk je wie ik ben? Geen idee. is. Ik zit drie plaatsen voor je. Kan niet. Kan niet? Er zit een eentje in je klas. Nee, ik zit afgaan. Oh, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Nou, ik wil je een fijne middag wensen... Bedankt dat je je nummer op Twitter hebt gezet. Hebben wij weer een, een, mooie, een, mooie, een mooi gesprekje gehad. Ja. We houden het even in de gaten. En succes uh, met dit weer. Hè? Want je houdt ervan hè. Ja. Oké. Okay, hoi. <treeks> nou dit kan er dus gebeuren als je uh, 06 op Twitter zet. Zullen we er nog eentje doen? Dat is wel leuk. Ja. Ik heb nou gewoon een ja, het, is het is gewoon niet slim als je je nummer op. Uh, op um, hoe heet het zet? Ja, maar ook op Facebook hebben mensen ook hun nummers aan. Op Facebook ook? Ah, ja, uh... Ik heb hier nog. Een... Mobiel nummers stuur je het naar dit. Even kijken. Ja, Mijn mo mo mo mo mobiel is kapot, sms even naar dit nummer. Oh, SMS? Nee, nee, nee. Er stond een ronde Oké, even kijken, kunnen we hij hier oppakken? Zonder brand meenemen, goed. Ja, ja, ja, oké. Okay. Uh, nou, bel hem maar eventjes. 0900. Oh. naam gaan we even niet noemen, dit uh, is verband met de privacy. Maar zit je dus niet op Twitter? Stel je voor, hé. Hoe heet je ook weer? Oh, zo. Pak hem nou. Bij oma in de tuin, nee, die helaas. naam hem weer op, helaas. helaas telefoon ja. is al. Hey, ik, ik stel voor dat we dit de volgende keer, nou, of we twee weken, er gewoon, gewoon er weer op. gaan doen. Want uh, ik denk dat we daar mensen wel op kunnen pakken. En we wel een beetje uh, een leuke radio. Misschien kan het nog wel het nieuw, nieuws mensen stalken. <grijg> nou ja, stalken vind ik zo achterhaald ja, idee. Dat is toch mensen, te... mensen. Nee, maar toegeven. mensen zetten alles op Twitter tegenwoordig. Ja, Als een telefoonnummer plan. Facebook. Maar uh, houden we erin, volgende, of twee weken hebben we weer uitzending Nou volgende week ook, maar het zit op de jaarmarkt, dus ik moet moeilijk dus bellen wordt een beetje lastig, volgende twee weken Gaan we het weer proberen, bellen we gewoon mensen via Twitter En uh, misschien kunnen we mensen daar nog wel even oppakken Hey, uh, vandaag lekker weer buiten Het is nog een beetje fris, maar het zonnetje schijnt, uh, schijnt, uh, ja, schijnt uh, wel voluit Zomerse muziek, kan natuurlijk geen kwaad, hè Wat dacht je van dit, een beetje Spaanse, Spaanse stijl Van Luis Enrique wat well, iedereen wel bekend, hè, yo no sé mañana No, no, no, no, no Yo no sé si tú no sé si yo Seguiremos siendo como Si después de amanecer vamos dan sentir we misma sed, para we y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé, no sé dónde dan a we eso ya la piel we lo dirá, para dan jurar y prometer algo que no está en nuestro poder, yo no sé lo que es eterno algo que es del tiempo.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 Fijne klanken van Luis Enrique, Jonas en Maniana. en daarmee eindigen we zondag in Kenmerland. Voor deze zondag 13 mei 2012, moederdag. Volgende week, de 20ste van mei, staan wij live op de Jaarmarkt. Kom gerust langs en uh, ja, kom lekker kijken, gewoon lekker radio kijken volgende week bij de Jaarmarkt. Zometeen, Aldo Moraal, live. Ooh. Wat ga je doen? Muziek draaien. En verder nog uh, spannende ja, dingen? Ja, wat nieuwtjes. Oh, oké. Okay. Ja, dat zo meteen. Ik zeg tot de uh, volgende week. Hey! Johnny had a lover the way home Regular except for the number Funky all the way home Funky all the way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 Dat zegt kinderombudsman Dullaert in de eerste Nederlandse kinderrechtenmonitor. Volgens Dullaart hebben de kinderen te maken met zaken als mishandeling en armoede. Een op de tien jongeren leeft in een gezin dat moet rondkomen van minder dan 1400 euro per maand en dat aantal stijgt. Die kinderen raken sociaal geïsoleerd, waarschuwt Dullaard. Nederland is nog niet uit de recessie. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2% gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal vorig jaar. En het is het derde kwartaal op rij dat de economie krimpt. Het CBS meldt dat de economie het eerste kwartaal 1,1% is gekrompen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De bestedingen en de investeringen liepen terug, de export groeide met 3,8%. De Duitse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met een half procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal vorig jaar. En dat is meer dan analisten hadden verwacht. Vergeleken met een jaar geleden was de economische groei in Duitsland 1,7%. De voorzichtige groei van de Franse economie is in het eerste kwartaal van 2012 tot stilstand gekomen. De nieuwe president Hollande, die zojuist is geïnstalleerd, mikt op een groei van een half procent in 2012. Het woord mierenneuker is volgens de Hoge Raad in het algemeen niet beledigend. Het heeft de Raad beslist in een zaak die was aangespannen door een man die in 2010 een proces proces-verbaal kreeg voor het beledigen van een agent. De politieman in Enschede had een blikje bier van de man afgepakt en in de prullenbak gegooid. De man zei daarop, je bent een mierenneuker. Een politierecht die oordeelde dat de man schuldig was aan het beledigen van een ambtenaar in functie. De Hoge Raad is het daar dus niet mee eens. Het hangt wel af van de situatie, oordeelt de Hoge Raad. Het weer.